Minister Heers Ballin wil op die manier slachtoffers stimuleren vaker aangifte te doen dan agressie en geweld. Er staan nu ook al beperkte mogelijkheden voor anonieme aangifte, maar dan gaat het vooral om de georganiseerde misdaad. Een asperge-tilster uit Zomeren moet twee boetes betalen van in totaal 283.000 euro. Volgens de Raad van State werkt op haar bedrijf in Noord-Brabant veel Polen zonder werkvergunning. De vrouw probeerde onder de hoge boetes uit te komen... door te zeggen dat haar bedrijf in grote financiële problemen zou komen. Volgens de Raad van State kon ze dat op geen enkele manier aantonen. Op steeds meer plaatsen worden treinen niet meer schoongemaakt. Maandag begonnen schoonmakers in het zuiden van het land te staken. En volgens de vakbonden wordt de staking vandaag landelijk. De bonden eisen meer loon, betere reiskostenvergoeding en meer scholing. En ook vinden de schoonmakers de werkdruk te hoog. In Griekenland wordt gestaakt tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Het en luchtverkeer ligt plat en veerboten naar de eilanden varen maar mondjesmaat. Ook ambtenaren hebben het werk neergelegd. De Europese Unie eist dat Griekenland harde bezuinigingsmaatregelen neemt, omdat de Griekse staatsschuld veel te hoog is opgelopen. Voor 16 maart moet Athene laten weten welke maatregelen er worden genomen. De bouwsector heeft vorig jaar 4,5% minder omzet geboekt. Het jaar begon volgens het CBS nog redelijk, maar het laatste kwartaal was dramatisch. De omzet lag toen 10% lager dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Alleen met de grond, weg en waterbouw gaat het een stuk beter. Volgens het CBS komt het onder meer doordat de overheid investeringen naar voren heeft gehaald. Het weer het is bewolkt, op de meeste plaatsen droog, maar later vanmiddag gaat het vanuit de zuiden weer regenen. Het wordt 6 tot 10 graden, dan morgen bewolkt, af en toe regen en een graad of 9. Dit was het NOS Show. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je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 much fun.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 To stay in this life.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 trakte, dove la trovò io, un'altra che Se c'è e voglio si è un'altra te con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, in un altro viso, cogliere non so, quelli sguardi sempre attenti, hai gli spostamenti, quando dal tuo spazio ve ne uscino un po'. Oh Oh, yeah. Oh. Ik credo.